Vrijdagavond, 7 juli. De Badminton Club organiseert het Badminton Toernooi in Sporthal de Haspel. Dit wordt een avond vol sportiviteit en gezelligheid. Met alle faciliteiten voor een onvergetelijk toernooi. Iedereen van 15 jaar ouder kan meedoen. Op 7 juli zijn er 7 banen. Het Badminton Toernooi op vrijdag 7 juli. Georganiseerd door de Badminton Club Dit allemaal in Sporthal De Gaspel. Meer informatie via badmintonclubgohde.nl